Wilke met het NOS Journaal. Ondanks de onrust bij de Telegraaf na het vertrek van hoofdredacteur Sjoel Paradijs... verschijnt de krant morgen toch. De drukkers waren bereid eventuele acties van de redactie te ondersteunen. Maar het lijkt er niet op dat die er komen. Volgens Jan-Kees Emmer wordt het een hele mooie krant. Een eerbetoon aan Sjoel Paradijs. De drukkers en redactie zijn geschokt door het vertrek van Paradijs. Ze vinden dat hun leider is afgepakt.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 Wereldgezondheidsorganisatie WHO zet met een kleine 90 miljoen euro een fonds op om meteen te kunnen reageren bij noodsituaties. Ook gaat de WHO ervoor zorgen dat er bij crisis sneller kan worden ingegrepen. Het afgelopen jaar was er veel kritiek op de aanpak van de ebola-uitbraak door de WHO. Vorige maand gaf de organisatie toe dat de hulp te traag op gang kwam en niet toereikend was. Er komt een onderzoek naar het declaratiegedrag van de burgemeester van Bussum. Burgemeester Heijman kreeg mogelijk vergoedingen voor een huis dat hij niet heeft. De CDA-burgemeester legt zijn functie tijdens het onderzoek neer. De Bussumse local burgemeester neemt zijn taken over. Het onderzoek moet over een maand klaar zijn. In Colombia zijn tientallen mensen omgekomen door een modderstroom. Er zouden zeker 33 dorpen en doden en 20 gewonden zijn. Ook worden er nog mensen vermist. Een dorpje bij de stad Medellín werd vanochtend verrast door de modderstroom. Door de vele regen was een rivier in de buurt buiten zijn oevers getreden. Het weer nog vanuit het westen klaart het op, maar valt ook een enkele bui. De temperatuur daalt tot rond de 8 graden. Morgen en woensdag enkele buien, mogelijk met een klap onweer. Maar ook geregeld zon. Morgenmiddag 12 tot 15 graden, woensdag iets warmer. Dit was het... Zandvoort zo heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. ZFM. Met. met nu. Het laatste uur.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 Vijf maanden weg van huis. Dus toen ben ik met, uh, met vader gestopt. Hoe oud was je toen? Toen was ik uh, 26. Ja. Toen ik 26 was, ben ik gestopt. Heb ik een, uh, een walbaan gezocht. Een, ba een, een baan aan de wal. En toen kwamen we bij een bekende Nederlandse bierbrouwer terecht. En toen hadden we, dacht ik, het helemaal gemaakt. ik had een eigen huis. Twee onder een kap met een hele grote garage. Ik had een, een superbaan. Mijn.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 leven geven UFM Zandvoort met het laatste uur. En ik spreek vandaag met Theo de Rooij. Theo, je vertelde net van de boten Logos waar je op hebt gevaren. Er zijn nog meer boten, hè, van de... Ja, Operatie Mobilisatie. Ja. Zo heet die, uh, die zendingsorganisatie. Uh,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 What you deserve